Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. In Nunspeet zijn negen mensen gewond geraakt... toen een auto inreed op een menigte. Het incident gebeurde rond kwart voor zeven langs de Elburgerweg. Daar stonden mensen te kijken naar de jaarlijkse lichtjesparade... waarbij versierde auto's door de Gelderse gemeenten Elburg en Nunspeet rijden. Drie mensen raakten zwaar gewond... Volgens de politie lijkt er geen sprake van opzet. Maar er wordt nog onderzocht. De gemeente Elburg laat weten dat de lichtjesparade is stilgelegd. Een verdachte in een zaak rond een drugslab in Friesland... is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland. Het OM zegt dat een man uit Leiden mogelijk leiding gaf... aan een criminele organisatie die cocaïne uit Zuid-Amerika naar Nederland haalde... De drugs werden vervolgens verwerkt in een oude melkfabriek in Friesland. Na de ontmanteling van het drugslab vorig jaar... bleek dat de man naar Dubai was gevlucht. Vijf andere verdachten in de zaak rond het cocaïne-lab zijn inmiddels veroordeeld. Bij een uitvaart in Aartswoud in Noord-Holland... zijn vanmiddag elf mensen onwel geworden. Ze hadden last van hoofdpijn en voelden zich verward. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen zijn ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel. De brandweer denkt dat koolmonoxide de oorzaak was van de klachten. Mogelijk is het gas vrijgekomen door een defect aan een installatie. Die wordt nu verder onderzocht. Series Request heeft tot nu toe meer dan 10 miljoen euro opgeleverd. Met de actie van radiozender NPO 3FM wordt dit jaar geld opgehaald voor spieren voor spieren. De actie duurt nog twee dagen en het lijkt erop dat het record van 2012 wordt verbroken. Toen werd ruim 12 miljoen euro ingezameld. Met weer veel bewolking en het komt verder af tot een graad of twee. Morgen ook overwegend bewolkt. In Limburg is er ook nog wel wat kans op zon. En het wordt ongeveer vijf graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk vanmiddag is de A1 nog steeds dicht van Amersfoort naar Amsterdam bij Blarikum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 Metal Podium wordt vanavond voor jou beentje beetje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. Ja, goedenavond mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar deze een 209e aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Op de maandagavond natuurlijk. En met Play It Loud behandel ik elke week een ander thema. Middels vijf thema-uitzendingen leg ik meer nadruk... op het nieuwste materiaal van de grootste metalnamen. De Nederlandse metalscene. Wisselende gasten, zowel fans als bands. En de extreme underground metalscene met Ben Verrode elke laatste maandag van de maand. Maar worden jullie ook natuurlijk wekelijks op de hoogte gehouden... dankzij het Metal News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 of een grote selectie daarvan. En vanavond zit ik in de studio met speciale gasten... drie van de leden van de symfonische metalband Epinikion. Allereerst van harte welkom allen bij Play It Out Live. Leuk dat jullie er zijn vanavond. Ja, vind het Dankjewel. ook leuk om hier te zijn. Nou, dat, mooi om te horen. Um, zouden jullie voor de luisteraars die uh, niet bekend zijn met jullie... Uh, voor, uh, even willen voorstellen... Wie jullie zijn, wat jullie binnen de band doen en uiteraard ook wat jullie buiten de band bezig Wie mag ik het als eerste het woord geven? Uh, nou ja, uh, ik ben Kimberly en ik ben de zangeres van Ja. Yeah. En uh, wij maken Epic Symphonic Metal. Alright. En dat verstaan wij onder Epic. Daar, uh, ja, groot, meeslepend. Uh... Ik denk dat als je bij ons voor, uh, in de zaal staat... dat het uh, een behoorlijke wel over je wordt uitgestort. Oké, okay, interessant. Uh, dus ja, in Allee. die zin. Ja, oké. Okay. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik uh, nou, ben uh, marketing manager bij een siertelt Dus dat is echt iets heel anders. Uh, ja, dat is inderdaad heel wat anders, <laughs> ja. ja. Uh, ook leuk. En hoe lang doe je dat? Uh, dat doe ik nu al uh, bijna zes jaar... Ik okay. dus, heb uh, wel altijd in de sierteelt gewerkt. Ik yeah. ben er ook in geboren. Dus uh, okay. ja, een soort van met paplepel paplepeling Ja, ik zeggen, inderdaad. Ja. Ja. En, en uh, ja, ik mag eigenlijk het mooie siertild-product wat wij hier in Nederland hebben... goed op de kaart zetten in Zweden. Oké. Okay. Dus uh, dat is eigenlijk de focus. Ja. Dus, uh, ik ben ook regelmatig in Zweden. Dus, uh, Kijk. <laughs> een soort metalballhalla daar. Ja, zeker. Dus dat is geen straf om daar te zijn. Nee, nee maar, zeker nee. niet. Nee, ah, nee, het is echt heel nice. leuk. Oké, okay, helemaal goed. Dank je wel. Uh, ik ben Robert. Ik ben uh, 34 jaar en ik uh, heb samen met Renate uh, Epinikion opgericht. Okay. Uh, ik ben uh, ritmegitarist en uh, uh, technische dienst. De technische, <laughs> de technische dienst. dienst. <laughs> ja, <laughs> geweldig. Ja, mooi. Ja, met ja. technische dienst bedoel je. Wat, uh, uh, wat? Ik uh, verzorg alle apparatuur, ook voor live. Uh, okay. de, de in ears, de, de backing tracks. Uh, op dit moment ben ik bezig met licht. Oké. Okay. Uh, de demo's uh, knutsel ik in elkaar en ja, noem maar op. Nice. Ja. Met uh, in ieder geval uh, all -round, om het zo maar even te zeggen ook. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. wat doe je verder? Nou, in, het uh, leven? in het dagelijks leven ben ik software engineer. Oké. Okay. En, uh, ja, dat doe ik nu een jaar of uh, elf. Oké. Okay. En dan tot slot de andere medeoprichter. Ik ben Renate, uh -huh. zoals Robert al zei, een ja. uh -huh. van de medeoprichters van Epinikion. En ik ben in dagelijks leven psycholoog. Oké. Okay. Ja, dat is even heel wat anders. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> dus als we een psycholoog nodig hebben, dan moeten we... Ja, kan natuurlijk. je me bellen. Oh, ja. nou, goed om te weten. En uh, dat doe je ook al uh, wel heel lang? Ja, 35 jaar. Zo, ja. dat is inderdaad een behoorlijke tijd, ja. En doe je dat in je woonplaats of... Ja, Ik heb uh, nu een praktijk aan huis, maar ik heb heel veel gewerkt voor bedrijven. Okay. Dus dan ging ik wel eens het hele land door. Hmm. En uh, ja, dat is nu gelukkig beperkt tot één plek. Mensen ja. komen nu naar mij toe, ik hoef daar niet meer heen. Dat is wel fijn inderdaad. Ja. Ja. En de woonplaats is in. In het bos in Essen. In Essen, ja. Essen in België. Net ja. over de grens Net in België. Net over de België. grens in België. Oh, wow. <coughs> ja. en daar woon je samen met Robert. Ja, met Robert. Ja. Jullie zijn in een stel. Allright, helemaal goed. En uh, hoe lang willen jullie al in België? Roberts help. Ja, al een tijdje. En wat hebben jullie doen? Uh, Beslissen lang. We wonen, we wonen uh, hier negen jaar. En uh, sinds 2011 wonen we al in België. Ja. Dus dan een tijdje. Dat is inderdaad. een tijdje, Wat hebben jullie doen uh, ja, verhuizen naar België? Nou, ja, een mooie plek. Ja. Het was echt een huis in het bos, wat we toen zagen. Ja. Eerst wat we huurden. Uh, het is echt een prachtige omgeving. eekhoorntjes, hertjes, ja. alles loopt om je heen. Het is rustig. We kunnen veel herrie maken hè, met de muziek. Ja, want daar hoeven jullie ook ja. Uh, aan. Ja, te. ja dat, omdat het in het bos ligt, is ja. dat ideaal natuurlijk. Dus geen uh, geluidsoverlast voor nee. uh, de Dat is altijd uh, fijn. Alright, dank jullie wel uh, voor de introductie. Uh, jullie zijn een uh, zeskoppige band, uh, begrijp ik. Uh, het, wie bestaat de band verder nog meer? We hebben uh, Maarten, mm -hmm. of uh, liedgitaar. Maarten Jongsleger. Rutger Klein op bas en Michael Gies op drums. Okay. Die zijn uh, sinds wanneer bij de band gekomen? Die zijn onlangs bij de band of al een tijdje? Uh, help. <laughs> In 2023 ben ik erbij gekomen. Ja, ja. Ja. De loop van de zomer eigenlijk. Ja. Mm -hmm. Juni, juli zo. Ja. Ja. Okay. Hadden we hadden voor het eerst contact. En uh, Maarten hebben we in uh, ja, oktober geclaimd. Geclaimd ook, hè? Ja. ja. ja. Claimd, ja. <laughs> Jullie zijn voorbij. Ja, ja. ja. die, uh, die moest meteen mee het podium op. Dus die kreeg echt de vuurdoop. Uh -huh. En in die tijd waren we ook al met Rutger in contact. Ja. Ja. Dus heb ik een paar dagen voor dat optreden al leren kennen. Klopt. En Michael en, is en, um, iets later gekomen. Ja, dat was een beetje januari dat, dat die reageerde toen op die ja. advertentie. Okay. voor de drummer inderdaad. Dus ja, we zijn toch al wel bijna twee jaar verder dat ja. we gewoon al uh, gewoon compleet zijn. Ja. Ja. De band bestaat sinds... Uh, wij zijn met z'n tweeën in 2019 of 20 begonnen. Okay. Om een beetje pielen... Mm -hmm. Ja, en dat is uit de hand gelopen. Ja, ja. Uh, daarvoor straks uh, uiteraard meer. We uh -huh. gaan straks nog even de bandgeschiedenis natuurlijk uh, verder onder de loep nemen. Ja. Uh, maar voor de mensen thuis natuurlijk die Epinicum nog niet kennen. Uh, hoe zouden jullie zelf de band omschrijven, muzikaal en qua Jij zei net al, uh, epische uh, symfonische metal. Ja. Dat is wel het juiste, de ja. juiste benaming voor jullie muziek. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Dat dekt wel de lading van wat we doen. Zeker. I iemand uh, noemde ons ooit... Hans Simmer on Steroid. Ja, Hans Simmer on Steroid. Dat is okay. Waar. Okay. Ja. <laughs> ja, ik inderdaad een mooie benaming. Daarover gesproken, zo direct uh, ook een uh, invloed van jullie, hè? die ja. gaan we straks uh, draaien. Uh, we hoorden aan het begin van de uitzending een andere in, uh, invloed van jullie, een van jullie belangrijkste Camelot. Uh, deze band best, uh, staat bekend om natuurlijk de sterke melodie en emotie. Uh, wat sprak uh, jullie aan uh, als uh, voor jou vooral, uh, Kimberly, als zangeres? Uh, hoor je die invloed ook terug? Ja, ik moet zeggen... Roy Kahn was wel voor mij echt... iemand die de muziek van Camelot... op een bepaalde manier ja, belichaamde of zo. Mm -hmm. Als hij op het podium stond. dat Die man beleefde. Ja. Beleeft de muziek die hij zingt. Mm -hmm. uh, dus dat... Uh, ja... is voor mij wel een invloed. Mm -hmm. uh, ik vind het ook gewoon onwijs lekkere muziek... om naar te nee. luisteren. Ja. Um, ik moet zeggen... ik ben wel echt fan van de Roy Kahn era. Ja. <laughs> dus, uh, nieuwere werk luister ik ook wel. Maar niet zoveel als het oude werk. Nee. Dat is wel echt uh, voor mij... Uh, ja. ja. Er zit zoveel emotie en diepte in. Mm -hmm. uh, en ook in hoe hij die muziek brengt. Dus uh, dat is voor mij wel echt een invloed. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, naast de... Uh, zijn er nog andere zangeressen of uh, vocalisten die jou hebben gevormd? En, en hoe bewaak je daarin je eigen identiteit? Uh, Simone Simons van Epica. Dat ja, is natuurlijk wel echt uh, ja. een groot voorbeeld. Zeker. Epica is, uh, is wel echt mijn nummer één band. Mm -hmm. uh, waar ik naar luister. Ja. Uh, waar ik regelmatig heen ga. Mijn eigen identiteit lichaam ik wel door gewoon de liedjes van Epinicum... <coughs> om mezelf eigen te maken... Mm -hmm. Uh, en vooral ook te zoeken naar mijn eigen geluid. En dat doe ik echt met behulp van twee zangcoaches. Dus hm. ik heb nog heel veel zanglessen uh, ja. iedere maand. Ja, okay. En uh, daar krijg ik ook regelmatig door. Moet, moet je eigen geluid uh, dus niet naar anderen luisteren? Uh, tuurlijk, je luistert ook wel ja. naar anderen. Uh, van je, je zoekt dingetjes die je leuk vindt aan wat hm. zij doen. En dat probeer je dan zelf uit. Maar voor mij is het wel echt uh, zelf een eigen geluid zoeken. Ja. En ja, als ik dan nieuwe me mensen die horen, de nieuwe liedjes die zeggen, dan, oh, je hoort wel echt dat jij dit bent. Ja, dus, nou, ja dat uh, is dan wel redelijk goed gelukt, gelukkig. <laughs> Zeker. Ja, dat gaan we straks ook horen. Maar ja, net, uh. En uh, let je dan uh, meer op emotie of techniek als de inspiratiebron? Uh, emotie is voor mij emotie wel echt een ding. Bijna. ja. Uh, ik, ik verkies emotie boven techniek. Ja. Uh, niet dat je uh, techniekloos moet zingen of zo, nee, okay. maar dat is wel fijn als je dat uh, goed kan. Mm -hmm. Maar uh, voor mij uh, is emotie wel echt, dat voert de boventoon. Okay. Ja. Iemand moet me wel echt kunnen raken, dus ja, anders raakt precies. de muziek ook niet. Nee, nee, raad, en dat gaat is ook... Heb je dit leuk vinden? Dat uh, hoop ik. <laughs> <laughs> nee, nou ja, het, het, is zo, het is voor mij ook zo dat ik de taal van een liedje niet per se hoef te begrijpen. om uh, de emotie erachter te kunnen snappen. Ik luister mm -hmm. ook heel veel uh, Japanse rock- en metal muziek. Daar okay. ja, nee. versta ik er geen wal nee. van. Maar oh, <laughs> uh, de, ja, uh, de emotie kan ik er wel uithalen. Ja. En ja, dat is met klassieke muziek ook heel veel. Ik zing heel veel Italiaans. En okay. uh, ik heb in het Noors gezongen, in het Vins. Ja, en dan oh well. begrijp je ook niet 100% wat, wat je zingt. Je zingt. Nee. Uh, ik maak wel vertalingen en zo. Maar uh, ja, je moet toch zelf die emotie erin brengen. En dat ook uiten ja. als je zingt. Precies ook weer niet te veel dan ga nee. ik huilen. Maar, ja. ja, je bent echt een rolster, uh, uh, mensen ook. Ja, ja? ja, best wel. Okay. Ik helemaal alles, dus, uh, ja, oh, goed. Ja. <laughs> Vorige ja, dus. week ook nog op het podium. Oh, <laughs> nou ja, dat zijn allemaal mooie dingen, toch. belangrijk. En en waarom is Camelot uh, zo'n belangrijke referentie voor uh, Epinikion? Uh, ja, we halen er wel wat power-elementen uit. Mm -hmm. uh, wat ik heel leuk vind aan dit liedje Forever... is dat het gebaseerd is op een uh, liedje van Edward Griek. Mm -hmm. Wat voor mij dan weer terug gaat naar de klassieke muziek. Ja. En Renate heeft vroeger heel veel Edward ja. Griek gespeeld Ook, ja. Dus uh, moet ik wel zeggen dat het origineel waar het op gebaseerd is... echt totaal anders is. Dus uh, ja. Het is echt alleen het eerste stukje van het liedje. Okay. Jullie hebben hem ook wel eens gehoord dat ik hem toen ja. zong in een concert. En dat Robert ook tegen me zei... nou, dan uh, kan je echt niet terugleiden dat het uh, Camelot uh, beïnvloed heeft of was zo. Ja. <laughs> alleen het eerste riedeltje. En, uh, ja. Daarna was het, uh, maar ja, ik vind die connectie daarmee uh, ook wel heel mooi. Oké, okay. helemaal ja, goed. <coughs> Een hele andere invloed, maar minstens zo belangrijk is Machine Head. Jullie kozen voor het nummer Halo van het album The Blackening uit 2007. Machine Head is natuurlijk pure kracht en agressie. Hoe belangrijk is die zwaardere, riffgedreven invloed... voor jouw gitaarspel, Robert? Ja. Uh, dat proberen we. Zeker dit nieuwe album hebben we heel erg geprobeerd... dat, dat wat meer erin te brengen. Mm -hmm. um, als je luistert naar het vorige album... dan was daar soms ook wel een beetje de kritiek op dat de gitaar wat te ver, uh, ja, hoe zeg je dat, naar achter stond ofzo, of niet belangrijk ja. genoeg was. Daar was het heel erg orkestgedreven. gedreven. Ja. En we hebben op dit album geprobeerd om, om dat meer in balans te brengen. Zeker ja, ook nog wel orkestgedreven, maar mm -hmm. ondertussen dat ook wel uh, die dikke riffs er doorheen. Ja, precies. Meer op de voorgrond ligt. Ja. Uh, ja, soms wel. Ja, okay. ja. Maar echt meer de balans. Dus soms uh -huh. heeft de orkest en soms de gitaren. Ja. Um, ja. En Machine Het is daarin uh, een grote inspiratiebron geweest. Okay. Uh, we kunnen natuurlijk uh, briljant beuken. Ja, dat zeker. Een ja. briljant beuken. Ja. Ja. <laughs> dat is goed verwoord, ja, ja. ja dat zeker. Ja. En uh, welke gitaristen hebben jou technisch of compositorisch uh, het meest beïnvloed? Uh, ja. Ik ben heel erg fan van uh, Richie Faulkner van okay. Julius Priest. Oké. Okay. Yeah. Um, ja, en, en Dave Murray van haar maiden, uh, ja. vroeger. Ja, zeker. Um, Zach Wild, die is al heel wat harder. Mm -hmm. uh, maar ik ben, ik ben zelf helemaal geen, geen solo-gitarist. Uh, nee. Dus, maar ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk wel briljante gitaristen verder. Zeker weten. Ja. Ja. Oké, okay. en, en zoek je je inspiratie vooral binnen de metal of ook erbuiten? Uh, binnen. Binnen ja. de metal. Ja, ik ben echt, echt, metal. Wel, je bent echt wel een metalhead. Ja, ja. Okay. ja. Nice. in ieder geval. En okay. was het uh, voor Epinikion uh, vanaf het begin duidelijk... dat het niet alleen symfonisch, maar ook uh, stevig moest klinken? Ja, zeker. Ja. Ja. Het, uh, het idee was altijd... Um, we hebben dat samen uh, zijn we gestart. Het is altijd vanuit het idee geweest... Uh, we, wat gaan we doen? Mm -hmm. uh, ik ben altijd van de metal geweest, vooral uh, eerder heavy metal. Ik ben pas later naar het symfonische gegaan. Okay. Um, maar een klassiek pianist en een gitarist is de perfecte combi om zoiets te doen. Yeah. Uh, dus dat was wel in ieder geval mijn insteek altijd al. Oké. Okay. Nice, dankjewel. Uh, nou, Rob Flynn en uh, zijn machine, het hoor je nu uh, met de volle negen minuten durende versie van Halo. Van de natuurlijk. Daarna zijn we weer bij jullie terug met mijn speciale gasten: Kimberly, Renate en Robert van Symfonische Metalband Epinikion. Tot zo. Zoals hij dus op Machine Head's album The Blackening staat. De volle negen minuten lang draaide ik dus net een van de belangrijkste invloeden... van mijn speciale gasten vanavond, symfonische metalband Epinikion. In de ZWM-studio aangeschoven zijn toetsinister Renate de Boer... zangeres Kimberly Jongen en gitarist Robert Tangerman. Nogmaals onwijs leuk dat jullie er zijn vanavond. Dank je. Gedaan. We hebben eerder natuurlijk de symfonisch power metal van Camelot gedraaid... maar ook de thrash and groove metal van Machine Head kwam net voorbij. Niet alleen metal, maar ook filmmuziek speelt een rol uh, bij Epinikion. Jullie kozen voor de filmmuziek van Hans Zimmer... dat uh, puur sfeer en spanning is. Hoe, hoe groot is de rol van filmische muziek... in uh, de manier van schrijven en arrangeren? Denkt? Ik denk best groot. Ja. ja. Omdat het allemaal zo bombastisch is wat ja. we maken... En dat we ook veel geluid gebruiken. Heel veel lijnen. Mm -hmm. En de kunst is natuurlijk om die mooie op elkaar af te stemmen. Maar dan nog klinkt het behoorlijk overweldigend. Ja. ja. Ik probeer het klein te houden. Beginnen we altijd met een paar viooltjes of zo. En voor je het weet explodeert het. Ja, nee, en zijn ja. het er de twintig of zo. Je zit heel die van heel orkest van het Heel Kan er niks aan doen. Nee, ja. Er was één nummer waar er echt niks meer bij kon, toch? Nee. Hadden we alles opgebruikt uit het orkest. Ja. Oh ja. Ja. Ja, ja dat is dan ook wel weer een uitdaging om dat goed in elkaar te draaien. En ook aan te leveren bij degene die het gaat mixen. Die wensen wij altijd veel succes. Ja, ik wou dat zeggen. Dat is een hele uitdaging voor diegene Zijn jullie invloeden vooral klassiek, filmmuziek of juist metalbands? Alles. Alles bij elkaar. Het kan variëren van ABBA tot Avatar tot Gershwin. Daar ben ik ook groot fan van. Dat is natuurlijk weer heel wat anders. Tot Hans Zimmer, tot Machine Head... Ja, de gekste dingen. Alles, alles ja. door elkaar. Het komt ja. ook omdat we alle zes een andere achtergrond hebben. Ja. En dat maakt het ook een hele mooie mix. Okay. He, wij zijn ook allebei wel fans van Madonna bijvoorbeeld. Ja. Michael ja. Jackson. Michael ja. Jackson, ja. Jackson. Okay. zeker. Dus dat, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op als je nee. naar metal gaat luisteren. Nee. Maar het werkt blijkbaar. Blijkbaar is het een mooie mix. Ja. Ja. Zes verschillende mensen, zes verschillende invloeden. Ja. Die blijkbaar weten te stroomlijnen. Ja. Ja. Dus hoe, hoe balanceer je dus de uh, ondersteunende spelen en leidend zijn in de muziek? Ja, eigenlijk uh, ben ik wel degene die het raster aanlevert. Okay. Dus ik heb dan een bepaald idee, vaak mm -hmm. ook al een melodie. Mm -hmm. uh, de basislijn, zeg maar. Yeah. En uh, samen met Robert ga ik daarop door. Dan maken we okay. net iets meer elementen. En dan is het aan de muzikanten zelf. Ook de basis voor de zanglijn mm -hmm. zit er ja. dan wel in. Ja. Maar het is aan de muzikanten zelf om daar hun eigen variatie op te maken... en interpretatie aan te geven. Okay. En dat vervolmaakt het totaalplaatje eigenlijk... Dus okay. ik ben zeker niet degene die uh, alles nee. tot in detail doet, uh, nee. maar uh, Robert en ik zetten de basis neer. He? Ja. Het allereerste idee is van mijn skelet, zeg ik altijd. Mm -hmm. Dan komt Robert erbij en die, die stroomlijnt ja, er uh, wat geveld. dingen bij en dan gaat het naar jullie door. Ja. Om je eigen invulling er verder aan te geven. Okay. Uh, uh, Epinieke, is dat ontstaan uit een, uh, vanuit een gezamenlijke visie of is die muzikale richting gaande weggegroeid? Nou, ik denk dat we al vrij snel ons eigen geluid hadden. Dat was in mm -hmm. ieder geval wat we te horen kregen. Mm -hmm. Want je hoort echt, het, het zijn verschillende liedjes, maar je ja. hoort wel dat het typische Epinikion-geluid is. Mm -hmm. uh, ja, het uh, dat, dat ontstond, dat was er ineens. Ja. Daar deden we maar wat, zeggen okay. we eigenlijk. Ja. En toen hadden we wel besloten daarna dat we uh, compacter, harder uh, wilden en uh, meer. Uh, ja, op elkaar afgestemd. Hoe zal ik het zeggen? Het uh, verweven. Mm -hmm, Wat de verweven, Robert ook al aangaf. Ja. Dat we beter het orkest en alle andere lijnen in elkaar verweven hadden. Ja. En dus wilden we ook een hele goede producer die in staat was... om tussen al die heel vele lijnen daar mm -hmm. ruimte te creëren. Ja. Waardoor ook al die instrumentlijnen goed tot hun recht kwamen. Ja. En dat is, dat is naar mijn idee uitstekend gelukt. Ja. Daar gaan we in de tweede uur naar nou, luisteren ja. natuurlijk. De, de nieuwe muziek van jullie. Uh, jullie kozen voor de Rush Orchestra Suite. Uh, waarom specifiek dit stuk van Zimmer? Ja, hij heeft natuurlijk heel veel mooie nummers. Ja. Hè, maar ja, hier kwam een beetje denk ik in samen wat we van hem heel mooi vinden. Het melodieuze, het diepe. Mm -hmm. uh, maar op een of andere manier spreekt het ook iedereen wel aan. Ja. Dus uh, ja, daar hebben we wel even over nagedacht denk ik. Voordat we dit nummer er echt uitpikten. Ja, het is ook niet het stadpaardnummer. Nee. nee. En, en de, de opbouw. De ja, de dat is waar. Dat zit, dat zit ook in dit nummer. Ja. Dat is uh, kenmerkende van dit nummer dus, begrijp ik. Alright, we gaan er nu naar luisteren. En we zijn daarna uiteraard weer bij jullie terug met een eigen muziek. Namelijk een nummer van jullie eerste album. Hè. Jullie hadden het al net gezegd. En daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. En het ontstaan van EpiNicum natuurlijk. Tot zo. Orchestra Suite van Hans Zimmer... draaide ik dus net afkomstig van het dubbelalbum The World of Hans Zimmer... A Symphonic Celebration uit 2019. Hierin steekt hij zijn favoriete filmcomposities in een symfonisch jasje. Uh, volgend jaar komt hij ook voor een aantal shows naar Nederland, uh, begreep ik. Twee shows in de Ziggo Dome uh, op 27 en 28 februari met Next Level. En op 1 november wordt de Rotterdamse Ahoy omgetoverd... tot The World of Hans Zimmer, A New Dimension, deel 2 van dit album. Zijn jullie ook bij een van deze shows toevallig? We zijn er wel geweest bij een van zijn shows. Oké, okay. ja. maar niet bij de komende... Nee, nee dit, show. Niet. Nee. dit nee. gaat het niet. Dit gaat hem niet worden. Nee? Nee. Nee. Geen plannen dus om erin te gaan? Nee. nee. Okay. nee ik heb wel gekeken, maar... Ja, ja de prijskaart is ja, zo is absurd. absurd ja, het is echt ja. absurd. Wat vragen ze nou? 90 euro of zo voor een kaartje? Zag ik bij zeker of meer? Ik denk meer. Ja. Ja. Ik denk, okay. ik, volgens mij is ik van 100, 120 euro. Dan zit dat je vanaf, uh, geloof ik. Ja. Ja. zit je echt achter ja. en boven in de hoek. Ja, dan zie je niks. Nee. Als je, ik geloof dat als je op de vloer wil zitten, dan kun je zo 350 euro neerleggen. Of zo. Ja, het is later Absoluut. Meer zo. Nee, het laatste Nee, uh, dat uh, <laughs> is gewoon niet ja, leuk meer. Ja, mensen betalen het. Ja, inderdaad. Hij koopt uit. Ja. Ja, het is wel ook echt uitverkocht dan ook. Of ja, dat We, weet ik ja? niet. Maar oh. Ik denk het wel. Vaak wel. Ja, ja vaak wel hoor. Ja, wij ook zijn een, een paar jaar mee. geleden zijn we geweest. Ja. Ook ja. In, de, in de Ziggo dan. Ja. Dat was toen voor ons het eerste. uitje na COVID. Ja. Dat was wel uh, nou, een bijzonder. Dat was wel bijzonder. Ja, ja dat geloof ik. Wel geloven, ja. ja, lijkt ja. me ook heel mooi. Ja. ja, ja. Jij hebt wel eens uh, geweest naar zijn shows? Uh? Nee, nee. Uh, staat wel op mijn lijstje. Toch nog wel. Ik wil ja. het wel een keertje mm -hmm. meemaken? Ja. Of In ieder geval iets met een filmisch concert. Ja. Uh, wordt natuurlijk de laatste tijd best wel veel gedaan. Ja, dus, ja precies. Staat zeker op het lijstje. Ja. Maar ja. ik uh, wil eerst een keer naar een opera. Dat lijkt ook me ook een keer uh, ja. heel tof om te doen. Ja. En mag je niet huilen? Nee, ja, dat nee. wordt wel lastig. Lastig, ja, Dat wordt wel <laughs> lastig voordeel, ja. ja. ja. <laughs> All right. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van het eerste uur. Uh, dus tijd om uh, Ippie Niki onszelf te horen... en ons uh, mee te nemen naar de oprichting van de band. Uh, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, we waren klaar met sporten. Mm -hmm. En we verveelden ons. <laughs> <laughs> Echt serieus, dit is het. En toen zei ik denk dat we maar eens muziek moeten gaan maken. Ik dacht muziek maken? Ik speel piano. Jij uh, elektrische gitaar, wat dan? Nee. Nou, hij dat dat werkt prima samen. Dan gaan we symfonisch de metal maken. Okay. Ik wist niet eens wat het was, joh. Nee, nee ik had geen idee. En uh, nou, dat is dus een beetje uit de hand gelopen. Ja, wat Heel de kort... de uh, Ja, echt, hè? <laughs> je zei je uh, sporten. Ja. Je komt uit de sport... Uh... Ja, we komen allebei uit de atletiek sport We hebben okay. ook redelijk hoog niveau uh, gefunctioneerd ook. Ja. Uh, dat hadden we liever nog wat langer gedaan, maar allebei gezondheidsklachten. Mm, ja. uh, dat was de voornaamste reden dat we dat niet meer op die manier konden doen. Nou, we zijn dan nou niet bepaalde recreatieve lopers. Dat mm. uh, vinden we niet zo leuk. Nee. <laughs> dus toen, ja, toen zochten we iets anders waar we onze passie in kwijt konden. En dat werd muziek. Ja, dat ja. werd muziek. Ja, dat is een mooie, mooie passie. Zeker weten. Ja. Ja. Ja, maar goed. Uh, en hebben jullie op voor uh, eponykion nog in andere bands of projecten gespeeld of? Ik heb een jaar in een bandje gezeten. Ja? Um, maar dat, dat was voor mij op een gegeven moment dat heel lastig, omdat dat echt wekelijks repeteren was. Okay. Dus dat was wel pittig. Uh, lastig, ik was ook nog niet moeilijk. zo. Uh, niet dat ik me daar te goed voor voelde mm -hmm. of zo. Maar ja, mijn man is heel veel weg van huis. Ja. Die is vrachtwagenchauffeur. Dus eigenlijk de enige avond, de zaterdagavond die ik met hem had, uh, ja. ging ik in de hoevenruimte zitten. Nee, dat is ook niet. vond ik leuk. zelf uh, eigenlijk niet meer zo heel leuk op het, nee. uh, op het laatst. Moet voorstellen. Dus toen uh, dacht ik van nou. Uh, ik, uh, daar stop ik mee. En toen ben ik eerst op vakantie gegaan. En toen dacht ik, nou, ik, ik, ga, ik wil toch wel iets met die muziek doen, maar dan ga ik het op projectbasis doen of zo. Ja. Dus ik had een berichtje geplaatst, ja, en daar reageerde Renato op. Ik was uh, daar als de kippen bij. Ja, ja. <laughs> ik waarop, ik ja. denk, die moet ik hebben. <laughs> ja. Ja. Ja. Dus uh, ja, dus zo ben ik er eigenlijk een beetje in gerold. Ja. Maar toen was het album er natuurlijk al wel. Dus ja. dat, uh, dat was echt. Uh, Aanpoten, want uh, het eerste optreden was in september en ik we voor het eerste eind juni een beetje contact, dus mm -hmm. ik moest echt in rap tempo uh, setlist stampen ja. en uh, ja, al de liedjes is... mijn eigen maken. Ja. Maar is gelukt. Is goed gelukt. Het is gelukt. Ja. Je bent ook te horen op het eerste album of nee, de vorige zangeres. Nee, dat is echt, uh, dat zijn sessiemuzikanten geweest. Oh, sessiemuzikanten. Okay. Ja. Uh, dus uh, dat, ja, dat was er al. En met het uh, nieuwe album uh, ja, is het allemaal uh, mijn werk. Dat was aan ja. ja. en, en hoe was het voor jou binnen deze muziek... Uh, je eigen stem en identiteit te vinden? Um, ja, dat, dat is natuurlijk sowieso wel een uitdaging. Mm -hmm. Omdat er natuurlijk heel veel zangeressen zijn... die, uh, die al vooraf zijn gegaan. Ja. En je wil daar ook niet op lijken. Uh, maar tegelijkertijd zijn dat natuurlijk wel hele grote invloeden. Ja. Ik bedoel, uh, Tarja van Nightwish. Ja. Ja. Uh, ja, dat luister ik in mijn tienerjaren. Ja. Dus dat, uh, er zit ook heel veel invloed in. Um, maar goed, ja, je gaat luisteren naar die liedjes... en dan is dat toch wel heel anders dan wat uh, anderen hebben gedaan. Dus ja, ja uh, daar ga je zelf lekker mee aan de gang... En dan hier en daar iets meer klassieke invloeden erin. En op andere stukken kan ik lekker scheuren. Dus, uh, en dat vind ik juist het leuke aan de ja. Epidiculum liedjes. Dat het niet alleen maar met klassieke zang is. Er nee, is dus heel veel ruimte om, om daar lekker mee te spelen. Ja. En uh, ik ben zelf nog heel erg ook ontdekkende naar wat ik allemaal met mijn stem kan. Ja. Ze begint nu wel een beetje te komen van, van oh, dat, dat, dat ja. kan wel heel veel nu ineens ja. of zo. Er is geen, uh, lijkt niet echt een limiet te zijn. Okay. Maar dat is wel heel cool om dat dan ja, over die liedjes los te kunnen laten ja. en daarmee uh, aan de gang te gaan. Ja, zeker. Kan ik kan me voorstellen. Ja. Eh, Renate en Robert, eh, wanneer wisten jullie dat uh, dit voelde als een band met toekomst? Nooit. <lacht> nee, serieus. Nee. Nee. Nee? Nee. Nee, we zijn echt... We zijn, we zijn gewoon voor de lol gestart. Ja, voor het plezier en ja. voor de beleving. En voor, dat, dat we gewoon heel creatief bezig konden zijn. Zonder ons ook maar enigszins te laten belemmeren door technische dingen. Of door het idee van, oh we moeten een band. Nee joh, mm. dat is gewoon zo gegroeid. Het ja. is een organisch proces geweest. En ik denk dat dat ook het succes is. Dat ja. we ons niet laten afleiden, intimideren... door alle moeilijke dingen die een band ook meemaakt. Want zo mm -hmm. is het gewoon. Dus, uh, iedereen, zeker. dat ja. is niet alleen bij ons. Uh, maar die, die passie en het, het leuke dingen doen met elkaar. Mooie dingen maken. Ja. Dat is gewoon de hoofdlijn. En, en dat zal het ook altijd blijven. Ja. Okay. Dus ja, dan, op een gegeven moment hadden we wel zoiets van... Uh, toen we met 16 werkten... al we zouden, denk ik, veel beter klinken... als we met op elkaar ingewerkte muzikanten werkten. Maar mm -hmm. ja... Ga die maar eens vinden. Ja, Ga maar eens mensen vinden makkelijk. die net zo gepassioneerd zijn. Ja. Hè, die net zo gedreven zijn. Die ook, uh, nu wil ik niet arrogant klinken... maar technisch in staat zijn om deze best wel pittige muziek ook te kunnen en willen spelen. Ja. Hè, en die ook nog eens bij elkaar passen. Want dat ook moet natuurlijk ook. Ja. Je moet elkaar wel liggen. Uh -huh. Ja, daar, daar zijn we toch op den duur mee aan de slag gegaan. Ja. En dat is dus geluk. Maar ju juist de spontaniteit erin... Mm -hmm. van, het maakt niet zo heel veel uit. Het moet niet per se van een bepaalde leeftijd of een bepaalde achtergrond nee. zijn. Ik denk dat dat ertoe leidt dat het ook soepel loopt. Ja, precies. Ja, goed. Ja, Inquisition <coughs> hè, is jullie eerste album. Dus eh, met welk doel zijn jullie dit album begonnen? Ja, van, voor de lol. Ik liep ooit in uh, Middelburg. Ik kwam graag in Zeeland. Ik werkte daartoe veel. Mm -hmm. en, en daar kwamen we bij de opgravingen uh, van de Spanjaarden. die daar de oorlog, uh, in, in de 80-jarige oorlog flink te keer waren gegaan. Mm -hmm. En ik uh, raak daar de overblijfselen van een uh, boot aan. En daar kwam het verhaal. Okay. De Rock Opera kwam binnen. Ja. Van, een, ja. echt, van een stel. Hè, de een, uh, ja, dat had natuurlijk ook met geloof te maken. Katholicisme en ja. protestant. Mm -hmm. uh, hoe die mensen bij elkaar zouden willen zijn. Maar dat niet mochten. En, nou, ik had, binnen de kortste keren had ik het verhaal. En bij elk onderdeel van dat verhaal moest natuurlijk een liedje komen. Ja. Maar doordat ik dat verhaal al had. leidden die liedjes zich eigenlijk vanzelf. Oké. Okay. Dus het is heel praktisch ja, ja. gebeurd. Ja. Um, als jullie nu terugkijken op het album... Hè, uh, wat typeert dat album het meest voor jullie in die, als band in die fase? Uh, de creativiteit. Ja. Je hoort dat, uh, dat we ons niet beperkt hebben, zoals ik al zei. Mm -hmm. en, en dat we uh, deden wat voor ons gevoel goed was... Ja. Ja, dat hoor je. Het dat, dat, uh, dat, uh, dramatische zit erin. He, dus het verhaal wordt ook echt verteld door die muziek. Ja. En uh, zoals Hans Zimmer dat ook doet... Mm -hmm. worden de instrumenten gebruikt eigenlijk om het verhaal te vertellen. Ja. Niet eens alleen de tekst. Oké. Okay. Daar lag de nadruk ook meer op. zeg maar. Op ja. okay, all right. uh, hoe, hoe zag het schrijfproces eruit uh, van het album? Uh, was dat vooral zoeken naar een eigen geluid of was het al vrij duidelijk? Ik denk dat we dat wel <tus> vrij snel gevonden hadden... Ja. Uh, zonder dat we ons daar overigens bewust van waren. Mm -hmm. Maar dat, dat, ja, we lieten het natuurlijk horen aan mensen. En dan, uh, ook mensen die helemaal niet uit de metal kwamen. Okay. En die zeiden, gaven het ons dan ook terug. Van, ja. Ja, we hoorden dat jullie het zijn. Ja. We kunnen niet precies uitleggen waar het aan ligt. Maar het is echt wel een eigen sound. Ja, toch een echt een eigen sound ja. creëerd uh, op het eerste album. Okay. En hoor je ook nog duidelijke invloeden van eerdere bands of, uh, projecten Waar jij bijvoorbeeld vandaan kwam, uh, Timmerlie? Ik denk het niet. Nee. Nee. nee? nee. Nee, want dat was ook echt iets waar we het in het begin toen over hadden. van Dat ik ook zei van, hey, ja, het heeft zo'n eigen geluid. Mm -hmm. Dan is Robert, die wil dan weten wat ik er dan anders aan vind. Ja. En dat kon ik ook niet echt uitleggen of zo. Dat, nee. is, dat is heel grappig eraan. Je hoort dat het anders is. Ja. Maar ik kan daar niet mijn vinger erop leggen wat het nou precies is wat het anders maakt. Oké. Okay. Uh, nou ja, van het debuutalbum uh, kozen jullie het nummer In the Middle of the Night. Hè? Uh, die ga ik zo tot slot het eerste uur draaien. Uh, in the middle of the night is uh, erg sfeervol en tense. Uh, waar gaat het nummer inhoudelijk over? Um, ik zit even te, te denken: dat is op dat stuk in het verhaal uh, wordt de inquisiteur uh, even flink uh... Over de ja. dat hij betrapt is eigenlijk, en ja. dat we de de, de hij wordt persoon, les gelezen. Hij wordt behoorlijk les, les gelezen ja. van, we hebben het echt wel door wat je aan het doen bent, ja. met je smerige streken en overdag hang je de heilige paus uit en wat je s'nachts allemaal doet kan niet door de beugel. Dus dat wordt ook die sinistere manier ja. wordt dat bezongen, okay. He, want er kleeft bloed aan je handen en ook al doe je net of je de rechtvaardigheid zelf bent enzovoort. Uh -huh. Dus ja, uh, yeah, eigenlijk is het best wel een belangrijk onderdeel van het hele verhaal. Ja, is dat ook een, uh, een slotomoment van het album geworden? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik vind het een van de meest uh, inderdaad uh, sinistere, maar ook wel sfeervolle uh, ja. nummers. Waarin okay. je gewoon kan voelen dat er uh, dingen gebeuren die niet moeten. Maar het is hmm. wel spannend. Ja, ja. Okay. zeker. En ik vind hem ook live echt wel heel leuk ja. om over te brengen. Dus ja. dat is wel... Uh... Ja, dit okay. is wel echt een van mijn... Uh... Favorieten ook. Ja, ja, ik denk het wel, okay. zeker. En, dat is ook, uh, en wat is de reden dat jullie voor dit nummer gekozen hebben... om deze uitzending te draaien? Uh, oh. Dan moet ik even naar mijn bandleden kijken. Ja, de... <laughs> het... ja. Ook hier zit, zit ja. weer in dat we de, de, de, erg sfeergericht... Ik ben een vibe-schrijver. Ik schrijf mm -hmm. echt op vibe. Okay. Uh, dat zit erin. Maar ook wel het orchestrale. Mm -hmm. en uh, de, de, de, het storytelling gedeelte. All right. Helemaal goed. Dankjewel. Uh, we komen er mooi uit zo. Uh, We gaan er nu horen, in de middle of the night dus... van mijn speciale gast, Epinikion. In het tweede uur gaan we dieper in op de muziek van Epinikion. Het aankomende album The Force of Nature. En een gloednieuwe primeur. Blijf luisteren dus. Tot zo, na het nieuws van tien uur. En natuurlijk na In the Middle of the Night.